Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak tegen Fouad L is van start gegaan.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 bij je apotheken. De afgelopen jaar gebeurde dat 109.000 keer. Alleen mensen met diabetes type 2 krijgen de middelen vergoed. De rest moet het zelf kopen, voor soms honderden euro's per maand. Coca-Cola roept honderdduizenden blikjes en glazen flesjes terug. Het gaat om cola, maar ook om fused tea, Fanta Cassis, Minute Maid en Hawaii Tropical. In de frisdranken zit te veel chloraat. Volgens het voedingscentrum is de kans niet heel groot dat je ziek wordt van die stof.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 wedstrijden in het Belgische Nationale Elftal. De afgelopen half jaar zat hij zonder, zonder club. Sinds een paar weken speelt hij bij Eredivisie, Eerste Divisie Club KC lokeren Themsen. Het weer nog voor je. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Langs de kust kan het hard blijven waaien. Morgen een bewolkte dag. Er valt ook regen en het wordt een graad of negen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is wijnlands Zwaan bij de ANBB. De avondspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Abkoude en Breukelen nu 9 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 vanuit Amsterdam daar gebeurde ook een ongeluk. Tussen Diemen en naar de West 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.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 Ik heb een kan, je kijkt nog één keer over je zin Vader is vandaag maandag 27 januari en we begonnen met een nummer van Engel samen met Elsa Bikita Beckman. Daarmee neemt Engel eigenlijk een voorschot op het album Liedjes in Mineur. En hij heeft over deze single gezegd dat het een voorrecht en eigenlijk ook een eer is om samen met Elsa Bikita Beckman deze single te mogen maken. Waarom? En dat heeft alles te maken met de chansons die Elsa eh, maakt. Daar vond Engel van, dat past eigenlijk geheel bij eh, de stijl van het album Liedjes in Mineur dat binnenkort uit gaat komen. Deze uitzending staat helemaal in het teken van de Rob Agdao-woord. En in tegenstelling dat ik eerst zei over compilaties, laten wij eigenlijk integraal min of meer alle bands aan het woord en ook... Uh, laten ze horen in deze uitzending, afgewisseld met de interviews in dit uur. Aandacht voor Waterfront, gevolgd door Koos. En uiteraard natuurlijk zitten daar ook de interviews bij. Veel plezier. side, so go on and break my, break my heart twice. I remember the morning, you told me you have doubts. And what I gotta do Self is dead among the friendship you left behind. It is under the fountain Dank jullie wel. Nu hangt er nog een... keurige en een wel bijna weldadige stilte... in deze kleine zaal. Maar dat zal straks wel veranderen als we gaan spelen. Uh, Tim van der Lans... die hoort zo wat een beetje bij het interieur... van Patronaat. We kennen hem <laughs> natuurlijk van Mind Your, Mind Your Step. Maar... Ook. Oh, what a front. Oh, uh, hoe, ben je, hoe, hoe ben je dat uh, begonnen? Nou, um, op een gegeven moment in uh, eind 2023, toen zat ik uh, nog op mijn muzikantenopleiding in Amsterdam, Pax Plus. En ja. toen zou ik ook mijn eindprestatie met Miter Step doen. Ja. Uh, toen besloten wij om zonder onze, uh, onze zanger destijds verder te gaan. En toen zeiden al mijn docenten van oké, okay, maar heb je tegen die tijd dan weer een zanger dat je je eindexamen doet? Het zei ik... Dat weet ik niet. Het is oké, okay, maar we willen wel graag je proces volgen. En toen uh, had ik die zomer, had ik, uh, had ik gewoon een aantal demo's gemaakt. Uh, gewoon omdat Er zat gewoon wat muziek in mij, er zat een bepaalde kant uh, die ik graag nog kwijt wilde. Ja. En ik was in die periode ook erg verliefd. En het was ook echt, het was lente ook. En ik dacht van ja, weet je wat, ik gooi het er allemaal uit. als was in, uh, in 2024. En toen... Um, is dus dit project ontstaan. Uh, en toen koos ik ervoor om daarmee ook mijn, mijn eindexamenconcert te doen. Heb ik een uh, aantal trouwe studiegenoten bij elkaar geraapt. Uh, en de, deze, dit, dit hele project eigenlijk uitgestampt met hun... Uh, dus, dus dat is eigenlijk hoe, hoe de, deze is ontstaan. We bestaan ja. nu net een jaar. Ja. Uh, het klinkt wel project. Klinkt dan een soort van oké, okay, het is eindig. Maar uh, is het ook een band die misschien dan toch nog wat langer doorgaat? Wordt het front dan? Dat is absoluut het plan, ja zeker. Ik, maar kijk, eindigheid. Ik, uh, ik weet niet, misschien komt er ooit wel een einde aan. Maar dat, daar zit, ben ik nu zo zo. Dat zit niet eens in de achterkant van, de achterkant van mijn hoofd. Het zit echt ja. al ver, verder daarachter, <laughs> zeg maar. Um, nee, wij, wij zijn onwijs, onwijs passievol hier nu mee bezig. En um, zijn ook erg trots op wat we nu hebben staan. Um, daarom dat we er ook zoveel zin in hebben vanavond. Um, nee, we hebben echt nog wel uh, grootse plannen met, uh, met deze band. Laat ik ja. het dan zo zeggen. Ja, Want uh, het verschilt natuurlijk wel. Mind Your Step kennen we een beetje als een beetje prog. Uh, noem maar op. En, ja. en, en, en wat is dit dan? Ik zou dit zelf eigenlijk het beste omschrijven als... Um, een, een hart voor rock, geleid door een brein van New Wave. Deze, ik ben zelf heel erg opgegroeid met uh, Britse New Wave-acts... zoals U2, Simple Minds, Spandau Ballet, uh, Orchestral Maneuvers in the Dark... Ultrafox, al dat soort acts, vind ik super gaaf. Ja, ja. En is ook, is ook een hoofdinspiratie geweest... samen met wat modernere acts als Sam Fender en The Warren Drugs... Um, een docent van mij die noemde het een hedendaagse Fleetwood Mac. Huh? Uh, wat een, echt een waanzinnig compliment was natuurlijk. Uh, dus je kan het eigenlijk... Stadionrock wordt vaak onder een slecht uh, licht gezet. Mensen denken dan gelijk aan de Keynes en de Kensington's en, de, en dat soort dingen. Maar je moet juist meer... Het gaat meer om, om ook het duiden van dus die grootste sound... die bijvoorbeeld een act als een The War and drugs heel erg belichaamt. Dat willen wij ook heel graag. Ja. Um, dan natuurlijk het materiaal. Uh, kunnen we dat al ergens vinden? Zeker. Er is een, een demo van onze track 5 A.M. Love is te vinden op onze Soundcloud. Net als een live opname van onze nummer Highway Lights. En uh, dan mag ik zeker denk ik nu wel al hinten dat uh, we binnenkort ook stu de studio ingaan. En dat er zo snel mogelijk ook uh, releases aan zitten te komen. Hopelijk uh, lente 2025, dit jaar nog. Allerlaatste vraag, waar is Waterfront te vinden op het wereldwijde web? Uh, we zijn te vinden op Facebook en Instagram. Instagram kun je ons vinden uh, als The Band Waterfront. Uh, dat is Engels The Band Waterfront. Um, voor de rest dus inderdaad op Soundcloud en op Bandcamp zijn we ook te vinden onder de naam Waterfront. Uh, hebben we ook nog eens op onze Instagram uh, linktreetje naar alle andere platforms waar je op ons kan vinden. Dankjewel. Alsjeblieft. Hele goede avond allemaal. Uh, voor wie het nog niet wist, normaal gesproken sta ik altijd op het podium. Vandaag moet ik helaas even zitten. maakt het niet minder leuk om bij iedereen te kijken. Uh, ik heb uh, van de week een ongelukje gehad waardoor ik in het ziekenhuis ben beland en waardoor ik niet op een kukje moet zitten. Maar ik hoop dat, dat ik niet dans, dat dat niet betekent dat jullie ook niet hoeven te dansen. Deze heet not it. Said songs to welcome self-biddy Then I carried the feeling on my shoulder. Not doubt Actually not that deep I pretend to drown in the pool right till I got can't breathe Take some time to realize that it's not that It's actually not that Door hadden. mijn naam is Koos. Superleuk dat jullie hier allemaal zijn vandaag. De volgende heet Klint. to you It's been there before we met Now I see who it led me to It's wrapped around us when we talk The thread is tied when you walk in a different direction than me My legs want to follow you when you leave Do I hold on tight? Do I hold you back? Do I let wait till the rope's nose tied to one another whether we want it or not it's only Is met het fenomeen popprijzen, dan is het Koos wel, maar dan wel Koos met een C. En uh, laten we eerst beginnen bij het begin, want je hebt uh, onder meer meegedaan bij Mooie Noten, toch? Ja, dat klopt. Ik heb uh, afgelopen jaar meegedaan met Mooie Noten van de Grap. Dat is een CineSongwriter uh, wedstrijd, en um, daarbij heb ik ook de finale mogen spelen in het Openluchttheater in het Vondelpark. En, um, ook op mogen nemen in de Abbey Road Institute voor een live video. En ik heb daar echt ontzettend veel van geleerd. Ja. Um, en dat was ook het moment dat ik uh, ook gewoon heel veel samen ben gaan spelen. En dat ik ook achter kwam van ik wil echt met de grote band ook gaan spelen. Um, en dat ik ook eigenlijk twee verschillende kanten van mezelf heb. Dus meer de singer songwriter kant, maar ook echt de, ja, met band volledig. Ja. Um, dus toen, een paar maanden daarna, zijn we heel hard gaan repeteren, de band bij elkaar. En toen gingen we door naar de popprijs. Ja. Um, Want die heb je ook gedaan, zijn Amsterdam Popprijs? Ja, zeker. Ja. Uh, en ineens ook nu bij de Robak dan wordt. Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon, we willen gewoon heel erg kilometers maken en gewoon veel spelen. En deze wedstrijden kun je gewoon heel veel bieden. Ja. Um, er zijn heel veel dingen die er dan bij komen kijken. die waarmee je ze kunnen helpen. Je krijgt eigenlijk gewoon een soort support team erbij en dat geeft je gewoon een nieuw publiek. Want er zijn mensen die gewoon al automatisch naar dat soort wedstrijden kijken. Dus dat is wel heel fijn. Um, en leuke prijzen ja. als, dat, als dat het geval mocht zijn. Ja, ja. Uh, uh, nou zag ik ook uh, bijvoorbeeld uh, dat het uh, bij jou in je band verschillende mensen zijn die al hun sporen in de muziek hebben verdiend? Zeker, ja. Ja, het zijn allemaal uh, de bandleden waarmee uh, ik zit zijn allemaal ook, ook uh, eigen muzikanten die ook, Of andere projecten hebben, maar ook eigen muziek schrijven. Um, veel van hun zijn ook uh, frontpersoon van hun eigen act. Um, en dat maakt gewoon dat we met z'n allen gewoon allemaal heel erg een creatieve bundel zijn die allemaal heel veel ideeën hebben. Ja. Um, en dat is heel fijn om te werken. Want ik, ik wil ook gewoon dat we met z'n allen gewoon kunnen werken aan de muziek die we maken. En dat helpt gewoon als je mensen hebt die ook gewoon heel erg ja, creatief dezelfde kant op staan. Um, als het uh, muziek betreft, wat voor, uh, wat voor muziek maak je dan? Uh, ik zeg altijd indie-folk-pop muziek. Um, dus het is eigenlijk ontstaan dus uit de zingen a uit de kant, maar ook nu met band en meer als een pop. Uh, Buiten. Dus wel, um, ik wil dat heel erg persoonlijk en authentiek houden. Um, maar wel dat mensen het kunnen begrijpen en dat het toegankelijk is op een bepaalde manier. En de afsluitende vraag, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Um, ik, heb, uh, iets ik heb een EP'tje op Spotify staan onder de naam Coos. C -O -S. En er komt binnenkort een nieuw EP'tje aan. Um, en uh, verder kun je me ook vinden op Instagram. Dat is Coos Music. En daar zou ik ook aankondigen als het nieuwe ep beetje eraan komt. En dat komt sneller dan je denkt. Het, uh, ja, dat is het. Uh. Goed, en dit is het enige moment dat ik zelf uh, live wat kan roepen tijdens deze uitzending. Je hebt uh, kunnen luisteren naar Waterfront en Coats in dit afgelopen uur. En het volgende uur is in het teken van, ja, wie eigenlijk. Uh, dat zijn uh, Noah Milinovi, die sluit het af. En daarvoor hoor je DK Rebirth. Maar dat zal ik uh, wel uh, gaan vertellen in het uh, volgende uur. Tot aan het eind van dit eerste uur voor de duizend en vijfde keer. En ik krijg al commentaar uit Rotterdam. Krijgen ze dan uh, nooit genoeg in antwoord uh, van dit nummer? Nee. En ik zeg ook waarom niet? Omdat het gewoon een zeer iconisch nummer is en een cultnummer nummer is. Van de heren van Alaska uit 2012 van het album Actors and Liars Never Cry Wolf.